schok duidelijk dat Groningen nog niet veilig is. Hij vindt dat de beoordeling van aardbevingsschade... en het herstel van beschadigde huizen veel sneller kan. In Groot-Brittannië doen de conservatieven een nieuwe poging... om de Britse premier mee weg te krijgen vanwege haar brexitbeleid. Dat zou zondag al moeten gebeuren, meldt de BBC.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 Het weer, zon en stapelwolken. Het wordt zo'n 14 graden vlak aan zee tot 20 graden verder landinwaarts. Ook morgen en vrijdag is het droog met redelijk wat zon. Het wordt ook wat warmer met 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris van de ANWB. Er staan geen files.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja, we zijn er weer. Hè. Het is 1 uur geweest. Het is. 4 uh, minuten overheen, ja. En uh, we zijn weer terug. Met natuurlijk in dit uur veel cultuur. Jawel, het cultuuruur. Want dat gaan we allemaal weer allemaal doen. En uh, natuurlijk ook wat muziek. Niet Toch? Jawel. Ja. Ja. Weet je dat trouwens uh, Paul Samen... die was ook zeer, zeer enthousiast... Hè, over, uh, over de... over Duncan. Ja? Ja, wild enthousiast was hij. <lacht> hij heeft er zelfs een liedje van gemaakt. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln, Duncan is my name, and here's my song, here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend. And I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my hit down Holes in the knees of my jeans I was left without a penny in my pocket Ooh, -ee -ee -ee. I was about destituted as a kid could be And I wished I wore a ring so I could hock it I'd like to hock it The young girl in the parking lot was preaching to a crowd Singing sacred songs And reading from the Bible Well, I told her I was lost And she told me all about the Pentecost And I seen that girl Was the road to my survival crept to her tent with a flashlight and my long years of been oh, since ended. since well she took me to the woods saying here comes something and I feel so good and just like a dog I was befriended I was befriended Even now that sweet memory lingers I was playing my guitar Lying underneath the stars Just thanking the Lord for my fingers For my fingers Zo enthousiast. Daarom heet het liedje ook Duncan. Ja. Ja. Ja. Ja. En u herkent natuurlijk het geluid. Ik denk, dat ik verdenk hem, het staat, het wordt niet vermeld hoor, maar ik verdenk hem er toch ernstig van dat hij dit weer samen heeft opgenomen met Los Incas. Dat, dat gezelschap uit Peru waar hij ook El Condor Pasa mee gemaakt heeft. Dat geluid, dat is duidelijk aanwezig en zo. Dus ik verdenk hem ervan dat hij dat gewoon weer samen met los in kast gedaan heeft. Nou, prachtig liedje dus. Paul Simon en het heette dunken, Jawel. En nu? En nu? En nu? En nu? Wat gebeurt er nu? Zullen we wat uh, cultuur vertellen aan de mensen? Uh, ik denk dat we dat gaan doen. 106.9 CFM CFM Zand voor lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Web Spheres. Theater. De toneelschuur morgenavond donderdag 23 mei om half negen. De koe, Compagnie, de koe viert jubileum. Met een permanente toegift. Compagnie de Koe blikt terug op de rijke geschiedenis in hun 30-jarig bestaan. Waarbij moet worden herdacht dat zij hun eerste voorstelling hadden bij de toneelschuur. Het wordt een avond vol herinneringen en hernemingen. Vol confessie en conferences. Vol oude liefdes, liederen, plannen en oudzeer. De uh, uh, productie heet Achteraf en het blikt ook terug op het terugkijken zelf. De voorstelling na de voorstelling. En dat is een stuk over opluchting en voldane vermoeidheid... over zelfhaat en gemiste kansen. Maar er doorheen het steeds omslachtige relaas van wie ze al die jaren... wat ze al die jaren eigenlijk bedoelde. Compagnie de Koe dus... met Nathalie Broods, Peter van den Eenden... Willem de Wolf, decor, licht en geluid... Bram de Vrezen en Shana van Leer... Morgenavond dus toneelschuur half negen. Vrijdag ook de toneelschuur. En dan om acht uur de weergaloze confrontatie. Hartverscheurend. Who's Afraid of Virginia Woolf? Oftewel, wie is er bang voor Virginia Woolf? Van Edward Albee. Het meest gespeelde toneelteksten wereldwijd. Want de reden is simpel de verbale strijd tussen het echtpaar Marta en George is weergaloos de onderhuidse spanningen continu voelbaar... en de onderliggende pijn aangrijpend. We herinneren ons allemaal de legendarische verfilming... met Elizabeth Taylor en Richard Burton. Dat was voor velen een summum. Maar toen kwam in 2013 plotseling de vertolking... van de toneelgroep Doodpaard. En de Volkskrant schreef daarover... wat een verschrikkelijk goede voorstelling is dat... het treft alles overwachtingen. In volle overtuiging gaan die twee richting de ondergang... En dat is dus wederom te zien in de toneelschuur. Het stuk werd als publieksfavoriet geselecteerd... voor het Nederlands Theaterfestival van 2013. De nachtelijke jonge gasten, Martin en George... worden meegesleurd in een confrontatie. Dat is dus vrijdagavond toneelschuur... met Cuno Bakker, André Dongermans, Rosa van Leven en Manja Topper. Oftewel theatergroep Doodpaard. De prijzen zijn 21 euro. Ook in de toneelschuur, vrijdag 24 om half negen, de Broadway-klassieker Clyburn Park. Dat is het deel, derde deel van Racing Cycle. Clyburn Park gaat over raciale spanningen en gentrificatie. Nooit van het woord gehoord, maar hier staat het. In de buurt van Clyburn Park in Chicago wordt voor weinig geld een huis verkocht aan een zwart gezin. Dat is de eerste zwarte familie in een witte wijk. Prompt beginnen de buren zich te roeren... bevreesd als zij zijn voor hun gemeenschap. En voor je het weet wordt namelijk de buurt onbewoonbaar. Jaren later kopen Steve en Lindsay een huis in Clyburn Park... voor een fix bedrag. Ze gooien tegen de vlakte om op die plek iets nieuws te kunnen bouwen. Zij zijn het eerste witte gezin in een zwarte buurt. En dat zorgt allemaal voor de nodige onrust. Bezorgde buren roeren zich en voor je het weet wordt de buurt onbetaalbaar. Raising in the Sun en Beneath Place... waren vorige succesvolle voorstellingen... en dit keer dus de derde voorstelling... in de Raising Cycle Climber Park. Het is van de Amerikaanse toneelschaver Bruce Norris. De Wellmade Productions brengt theater, filmfotografie en verhalen... met niet-witte acteurs uit een bicultureel perspectief... en ontving daarvoor in 2017 de Amsterdamse Prijs voor de Kunst. Dus... Vrijdagavond toneelschuur met Jooi Wilken, Anke van het Hof, Sergio van IJssel, Jorik Zwart en vele anderen. De prijzen zijn normaal 1950 en met cultureel jongerenpaspoort 1550. Dit was toneelschuur komend weekend. Dan heb je daar toch altijd weer een beeld bij. Heeft u dat ook? Ja, ik heb het wel. Ik heb er altijd weer gelijk een beeld bij uit die legendarische film, The Blues Brothers. Want dit was dus dat nummer wat ze inzetten in die country club met al die cowboys. Achter dat, achter dat kippengaas. weet je? Dat ken je? <lacht> ja. Ze hadden een ander beentje buitenspel gezet. Dat waren natuurlijk een stel rotzakken, die Blues Brothers. En die hadden een ander beentje gewoon uh, ge verhinderd om daar te komen, uh, omdat ze er zelf een uh, optreden wilden hebben. En dus kwamen ze terecht in een, uh, in een country club. Dus een echte cowboy club. En toen begonnen ze dit uh, te spelen. En ik hoorde het nog eens zeggen: dit ain't nou, Hank Williams song. En toen werden ze dus... En ze stonden al achter dat gaas. En, en toen werden ze dus met flessen. En weet ik het, met alles bekogeld. En dat was de reden dat ze toen eindelijk... maar Stand By Your Man gingen spelen... met een piepstemmetje van, uh, van John Belushi. Geweldige film. Uh, Geweldige... Uh, ja, nou, okay, we gaan hem nu niet draaien, want we, we hebben geen beeldscherm... op uw radio, dus... dat kunnen we niet doen, anders zouden we het doen. hè toch? We willen de mensen overal in laten delen. Ja, sowieso ja, nou, dan deel jij nog maar wat cultuur dan. Dat Gaat is misschien wel handig. Um, het weekend kunt u ook naar het Patronaat in Haarlem. Daar is donderdagavond, is daar Fast Love. A tribute to George Michael. En dan wordt u geadviseerd. Maak je klaar voor een onvergetelijke avond. Met um, klassiekers van Wham. Zoals... Uh, Careless Whisper Freedom Face. Nou ja, Wem, daar begon hij natuurlijk mee. Maar hij ging uiteindelijk door met Freedom Face, Father Figure. One more try outside Jesus to a Chat, U kent ze allemaal. En dit wordt uitgevoerd door een fantastische band. Het wordt namelijk gemaakt rondom zanger Andrew Browning. Fast Love is een waardige ode aan George Michael. En dat is dan allemaal. Even terug, morgenavond, donderdag 23ste, aanvang 19,50. Dan is de zaal open, het concert begint om 20.30. uur 30. De prijs is 29,50 euro. Vrijdag kunt u ook naar het patronaat, dan gaat de zaal open om half acht. Maar dan is er heel wat anders te doen. Dat is namelijk de symfonische death metal band Ma-Jan. Dat is misschien dé supergroep in metal uit Nederland... Ooit opgestart door Epica-gitarist Mark Janssen... maar tegenwoordig uitgegroeid tot een multifunctioneel dreamteam... bestaande uit onder andere Marcelo Bovio, (ex stream of Passion... George Oosthoek, Shinigami, (ex orfa Ganage en Ariën van Wezenbeek... ook van Epica. Vorig jaar bracht de band alweer een derde full-length plaat uit getiteld Diana, opgenomen in het gerenommeerde Philharmonische Orkest van Praag, en het album handelt over het loslaten van het ego en het vinden van de echte zelf. Na hun te gekke show met Epica in het patronaat van 2017... komt de band dus nu voor het eerst met een eigen headlineshow naar Haarlem. Deze show heeft als voorprogramma ook nog Visions of Atlantis. En dat is een symfonische, symfonische metalband met een voorliefde voor mythen over verhalen en zeven zeeën. Al dit moois is te zien in het patronaat... Uh, vrijdagavond aanvang 8 uur. Zaal open half 8 prijs 20 euro. Als u zaterdag nog naar het patronaat wil... daar is dan smiddags om 3 uur aanvang. Uh, de zaal gaat open om 3 uur. De aanvang is om half vier. Sunday sessions, Crazy Little Things. En dat is een Queen Tribute. Crazy Little Things komt voor het eerst naar Haarlem. Het is een band die het oeuvre van Queen onder handen neemt. De groep heeft zich vastgebeten in de songs... van een van de grootste popbands uit de muziekhistorie. Het is het geesteskind van toetsenman Marijn van der Branden. Zanger Marijn, geluk en drummer en muziekjournalist Jean-Paul Heck. In de Sunday Session van 26 mei verzorgen zij een middagje Queen Klassiekers... Queen is na de dood van de legendarische zanger Freddie Mercury in 1981 groter, eh, 91, groter dan ooit tevoren. Met de film Bohemian Rhapsody is ook al een hit. De or deze originele band toert langs nieuwe generaties van fans... en worden de eindeloze hits van de band weer aan u gepresenteerd. Dat is dan allemaal aanstaande Zondag in het Patronaat gaat dan open om drie uur. De aanvang is om half vier. De prijs is rond 21 euro. En het heet Crazy, S uh, het is in de serie, uh, Sunday Sessions, a tribute to Queen. Dat was het patronaat voor het komend weekend. vijf minuten te laat, Hallo. nou zijn we drie minuten te vroeg. wat maakt het allemaal uit? Uh, we gaan in ieder geval nu naar het regen nieuws. jawel. als het tenminste aangeklapt zijn die meestal allemaal. zo staan we allemaal hier wat lopen op het duurt het nog langer? ja, ho maar. hou nou maar. ja, ja, het is wel genoeg. ja, zie je wel, dan gaat hij nog. Nou, nee, dat niet. Ik denk, ik ga nog een nummer spelen, maar. Daar moet het nieuws doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Ja, dat is er weer. Er is gisteren een begin gemaakt met de sloop van de Corodex. De opstallen moeten verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw. Woningstichting de Keiz zal het geheel voor zover bekend gaan ontwikkelen. De oude bakkelietfabriek in Zandvoort-Noord wordt deels nog in gebruik. En recentelijk moest de kringloopwinkel Het Pakhuis, een wijkontmoetingsplaats, hals over kop verdwijnen. Het pakhuis is nu gevestigd in een deel van het Oude Strandhotel aan de Boulevard. Het circuit Zandvoort plant een passend eerbetoon aan Nicky Lauda bij de terugkeer van de Formule 1 in mei 2020. De maandag overleden Oostenrijker was in 1985 de laatste winnaar van de grote prijs van Nederland op het circuit in de Duinen. We waren al van plan om Lauda aan te halen bij de Dutch Grand Prix. Maar nu is er nog meer reden van de race een enorm eerbetoon te maken. We zullen uitgebreid bij hem stilstaan. Dat zei sportief directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers op Radio 1. Lammers reed in 1979 in zijn debuutjaar nog tegen Lauda... die toen al twee wereldtitels bij Ferrari had veroverd. Hij was in die tijd een groot voorbeeld voor mij. Hij benaderde de oogenschijnlijk perfectie in zijn rijden... netjes, strak en efficiënt. Een rationele topcoureur om uh, de aldus Jan Lammers. Max Verstappen heeft ook geschokt gereageerd... op het overlijden van de Oostenrijker. Hij was een echte legende in onze sport... en iemand voor wie ik veel respect had. Max Verstappen was dit weekend nog de gevierde man tijdens de Jumbo-race dagen. Ruim 100.000 mensen kwamen kijken naar de coureur van Red Bull. Van wie alle fans hopen dat hij volgend jaar de opvolger wordt van Lauda in de Dutch Grand Prix. Vanmorgen heeft het... Top Dutch Solar Racing Team, haar auto gepresenteerd op het circuit van Zandvoort. Tevens heeft een rijder zich gekwalificeerd om de auto te besturen... tijdens de Solar Bridgeton World Solar Challenge. Tijdens deze challenge racen studententeams met eigen gebouwde zonneauto's... 3.222 kilometer door Australië. Tijdens de bekendmaking over de Formule 1 race op het Zandvoortse circuit door Liberty Media baas Chase Carey is de grote vraag naar verblijfsruimte tijdens de Grand Prix weekend in de badplaats voor mei 2020. Dat leidt op verschillende vlakken tot bijzondere tafereelen. De huurprijzen van de accommodaties nabij het circuit schieten omhoog en volgens de laatste bericht sluit een vakantiepark van Center Parks tijdelijk zelfs de reserveringsmogelijkheden voor die periode. Twee Zandvoortse inwoners staan op de groslijst van hun partij... voor de verkiezingen van de Europese parlement. René Bos, 14e bij de VVD en Marco Deen op de zesde plek bij de PVV. Dit was wat Zandvoortsnieuws van vandaag, 22 mei, half 2. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vanmiddag vrij zonnig. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. De temperatuur stijgt naar 15 graden aan zee, 18 in de oosten van onze regio. Vanavond en de komende nacht hebben we een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog. Koelt af naar 9 graden. Morgen zijn de perioden met zon en blijft het droog. Dan waait de wind zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Het wordt dan 18 graden aan zee en 20 wat verder landinwaarts in de regio. Na morgen is het vrijdag droog met afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur stijgt dan naar 17 à 19 graden. In het weekend neemt de buienkans helaas weer wat toe... Zaterdag is het weer fris met maximaal 15 tot 16 graden. Zondag stijgt de temperatuur weer naar misschien wel 19 graden. Maar de temperaturen boven de 20 graden... hoeven we deze maand niet meer te verwachten... volgens weerman Rico Schreuder.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 kleine dingetjes betekenen veel. Ja, ja, ja. ja, ja en ja. dit heb ik gewoon gekozen in het kader van de nostalgie. Ja. Want we gaan hiermee terug naar 1954, toen zo. ik vier was. Toen was en vier. mijn vandaag jarige zuster acht. Ja. En dit nummer zong zij, ik herinner het me zo, Tres long Hilligom oh. zat ze achter de piano en zong Little Things Nou, ah. Ik dacht, dat gooien we er nog even achter. Ja, hè, dat, hoor. ja hoor. Ja, dat mag. <laughs> Vinden we goed. <laughs> Vinden we goed. Maar nu weer cultuur. Cultuur. Nog steeds cultuur. Want dit was ook cultuur. Ja, dat, ja, dat is ook een beetje cultuur ja, natuurlijk. We gaan uh, naar Caprera. Ja. Hopelijk blijft het mooi weer. Dat, nou. De voorspellingen zijn immers droog. Neem een lekker warm vestje mee. Want het is bijzonder... morgen, eh, vrijdagavond 24 mei... aanvang half negen... maar de deur gaat open om 19 uur. Is daar de voorstelling... thuiskomen... Deze avond geeft Yves Berendsen een avondvullend concert... in ons Openluchttheater. De geboren zandvoorter noemt dit ook echt thuiskomen. wordt een geweldige avond, een soort homecoming concert, als je het mij vraagt. Want vroeger fietste ik vaak langs Caprera... maar ik heb nooit gedacht dat ik hier ooit een concert zou geven... vertelt Yves Berendsen. Winnaar van de Buma Talent Award heeft zich in korte tijd ontwikkeld... tot een vaak geziene gast op de Nederlandse podia... Met een succesvol album op zijn naam en hits zoals Zin in jou en Als Ze Danst... is Yves Berendsen inmiddels een gevestigde naam. Ook Yves uh, zijn dynamische performance zorgt ervoor dat hij zijn plaats tussen de grote namen... van het Nederlandse lied inmiddels Ruimschoots heeft verdiend. 18-jarige verjaardag werd hij door zijn ouders een surprise party georganiseerd in zijn stamcafé... de toenmalige Klikspaan... Diverse artiesten treden deze avond op. En dat was de avond dat Yves zelf de microfoon pakte als surprise voor zijn ouders. En een aantal nummers zong. Hij werd ontdekt. En hij gaat dus aanstaande uh, nog even vrijdagavond naar Theater Caprera. Het Ons Open Theater. Met zijn eigen band bestaande uit Leon Romsen, die ook Welen begeleidt... Clemens Blarik die ook Marco Borsato begeleidt... Marcel Schimschijmer, die ook René Vroger begeleidt... Bas van den Heuvel, die Ladies of Soul en Grenes Grace, Grace begeleidt... dus een mooi puikengroep heeft Yves om zich heen... en hij is dan te zien in Theater Caprera... en nogmaals, de prijs is... 27.85, nou, daar hebben we graag over voor onze Zandvoorters. Zondag is in datzelfde Capriera in het thema klassiek... smorgens, de deur gaat open om 10 uur... en de, het concert is om 11 uur, Francis van Broekhuizen. Sinds haar optreden zien ze het televisieprogramma Maestro... en haar glansrol in De Carmen van Tania Cross... een van de bekendste opera van Nederland... Dus, Francis van Broekhuizen. Zang heeft in haar persoonlijke leven een heel belangrijke rol gespeeld. Ze is dan ook een vurig pleitbezorger van de schoonheid en de heilzame werking van klassieke muziek. Ze beschikt over de enorme kennis van de muziekgeschiedenis en vertelt daar graag over op haar kenmerkende, directe, droog-comische loontoon. Vanuit die bevlogenheid komt Frances nu met haar eigen theatershow... onder de veelzeggende titel Bij Twijfel Hard Zingen. De voorstelling is een concert, theatercollege... en trouwens ook een zelfhulpretreat in één. Frances neemt haar publiek mee op een reis... zingt haar favoriete arias en liederen... vertelt waarom de muziek haar zo raakt... en welke rol die in haar persoonlijke leven speelt. Dat is dus Francis van Broekhuizen, Capriera. Zondag uh, theatervoorstelling begint om 11 uur en de deur gaat open om 10 uur. De prijs is 25 euro. Ook caprira. maar dat is wat verder weg. Donderdag 30 mei Bluf is aan. Deze voorstelling is bijna uitverkocht en daarom lees ik hem deze week al aan u voor... Het zal niemand zijn ontgaan. Bluff boekte de afgelopen jaren een enorm succes... met hun hit Zoutelanden. samen met de Vlaamse Geike aan Maart Stonden ze meer dan tien weken op nummer 1 in de vaderlandse en Vlaamse hitlijsten. En na het uitverkochte Ziggo Dome een uiterst succesvol festivalzomer... met Pimpop, Wergen Classics Concert en SEA. Nu dus tweemaal... Dat wil zeggen donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei in Theater Caprera. De prijs is 41,35 en omdat de kaarten bijna zijn uitverkocht... lees ik het u deze week al voor. Dat was Caprera voor de uh, komende tijd. Stay was de titel. En dat was wederom weer een teaser. Want dit is weer een stuk van zijn nieuwe cd of nieuwe album dat eraan gaat komen op 14 juni. En dat album dat heten Western Stars. We hadden daar al uh, een aantal keren het liedje Hello Sunshine van gehoord. Maar dit is dus de tweede track die openbaar wordt gemaakt van het nieuwe album van de Bos. Nogmaals, 14 juni gaat het verschijnen. En uh, nou, als deze twee liedjes maatgevend zijn... dan wordt het een fantastische plaat. Broer Springsteen dus. En uh, there goes my miracle. Joeroe, bep. My miracle now. Ja. Wat hopelijk een beetje een miracle wordt voor uh, toneelgroep Expressie... is weekend vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei... in het Kennemer Theater Kerkplein 1 in Beverwijk. Want in de kleine zaal doen zij dan hun voorstelling... Augustus, Oklahoma. Augustus, Oklahoma van de Amerikaanse acteur auteur Tracy Letts... is een avondvullend ensemble stuk met prachtige, rijk rijkgeschakeerde personages. Het werd bekroond met belangrijke Amerikaanse toneelprijzen. En het wordt nu dus door de Castricumse toneelgroep Expressie... op het toneel gebracht... Jeugdtrauma's, verslaving, scheiding en een onmogelijke liefde... dat komt allemaal langs in Augustus, Oklahoma. Het is een hartverscheurend en tegelijkertijd dolkomisch familiedrama. Als de vader des huizes spoorloos blijkt... verzamelt de familie Weston zich in het ouderlijk huis... op het bloedhete platteland van Oklahoma. Daar lopen de spanningen hoog op. En schil na schil worden de relaties gebeld... komen traumatische momenten uit het verleden aan het licht... en worden geheimen onthuld... Dat alles leidt tot spanningen, vaak hilarische gevolgen... en niemand ontsnapt hierin aan de wurggreep van de moederliefde. Het stuk is verfilmd um, als August Osage County... met Meryl Streep en Julia Roberts in de hoofdrol. Maar het is dus vrijdag 24 en zaterdag 25... in het Kennemer Theater Beverwijk in de Kleine Zaal. De zaal gaat open om 8 uur en de prijzen zijn 13,50 per stuk. Mosterdzaadje. Kerkweg 29 Zandpoort Noord. Hebben wij aanstaande vrijdag 24 mei om 20 uur... altviool en piano. Dana Zemtov. Altviool, Anna Fedorova, piano. Milhouda Rebecca Clark en Arne Werkman... spelen Debussy en Nescu Op vrijdag 24 mei neemt hij het aanvang om 20 uur namen die je eerder aangekondigd ziet in het concertgebouw komen dan naar het Sandpoort om hun nieuwe programma te presenteren. Hun roem gaat over de hele wereld en het is bijna niet mogelijk al hun prijzen die ze internationaal wonnen te benoemen, maar uh, zijn er echt heel veel en op een tijd en op een leeftijd waarop voor anderen alles nog moet gaan beginnen. Over het mosterdzaadje in het algemeen, uh, het, het mosterdzaadje heeft geen Kaartverkoop. Wil je naar een concert? Dan kan je er gewoon naartoe gaan. Vanaf een half uur voor de aanvang is de zaal open. Dan is er ook koffie en thee. Je kunt nog wat exposities bezichtigen. Want er hangen altijd exposities, schilderijen die je even rustig kan gaan bekijken. Voor sommige mensen is het belangrijk zeker te weten dat er een plek is. Die zijn dan, sommigen zijn zelfs afhankelijk van een ophaaldienst... Um, dan, kunnen we een, dan kun je bellen en dan wordt er een briefje gereserveerd op de stoel gelegd. De, wilt u de stichting Het Mosterdzaadje steunen, dan kan dat. Met 25 euro komt u al een heel end. Maar aanstaande vrijdag kunt u er heerlijk gaan kijken. Altviool en piano, Dana Zemtov en Anna Fedorova. Ja, het is een prachtig initiatief. Hè? Het is een oud kerkje in Sandpoort uh, zuid als ik het goed heb. Of ja, Zandpoort-Zuid. Nou, ja, ja, het, het, het is een prachtige, prachtige gelegenheid. En uh, er wordt geen entree gegeven. Dus uh, je kunt gewoon uh, na afloop een vrijwillige bijdrage ja. geven. En dat komt dan ten goede aan onder andere de optredende muzikanten. Want die krijgen ja. dus ook geen gaasje. Nee, het is dus, ook vooral om de, dan deze twee jonge en beroemde ja. uh, muzikanten te zien. De expositie, die u en passant ook nog zomaar even mee kunt kijken, is van Mac Amsterdam. Een geboren Jordanees. Na de Grafische School in Amsterdam en de Vrije Kunstacademie in Den Haag, is Mac uiteindelijk als autodidact verder gegaan. Hij heeft zich meerdere schilder- en tekenstijlen aangeleerd. En de collectie The High Chase Pursuit of Daylight is geschilderd met acryl op doek. En die is tot 10 juni te bezichtigen in het mosterdzaadje. Nou. Dan hebben we weer aardig wat cultuur. We hebben aardig wat cultuur, wat nou niet direct cultuur is, maar misschien toch leuk om te noemen. En daarvoor scroll ik even helemaal terug, want dat is ook best een bijzonder ding. Dat is dat in Emuiden de, de snelbootbunker, de grootste Atlantiekwalbunker in Nederland, op 25 mei aanstaande open is op de bunkerdag. Hij is toegankelijk voor het publiek en dat is bijzonder, want het gebeurde tot nu toe slechts één keer eerder dat geïnteresseerden daar een kijkje konden nemen. Bunkerliefhebbers moeten dus hun slag slaan, want het kan zomaar zijn dat het weer jaren gaat duren voordat die deuren opnieuw opengaan. De laatste keer was het namelijk in 2017. De enorme snelbootbunker bezat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 14 overdekte havens, waarvan maar liefst. 28 snelboten, torpedoboten afgemeerd konden worden... en behalve de dokken waren er voor reparaties en onderhoud... vier droogdokken en tientallen werkplaatsen aanwezig. Tussen het dubbele dak werd een kazerne voor maar liefst duizend soldaten gerealiseerd. Naast die snelbootbunker is dus ook de torpedoopslagbunker te bezoeken... die nu bekend staat trouwens als de popbunker. Tickets zijn op dezelfde dag verkrijgbaar en kosten 6 euro... En niet alleen in de Muiden zijn er deze dag bunkers te bezoeken. maar langs de hele kust. Dus snel, nu het nog kan. Nou, dit was Beek in het aanbod voor het komend weekend. Wij wensen u heel veel plezier. Ja, die Poppunker is wel mooi, hè, want dat is, ik ben daar vaak geweest. Ja. Dat is een, een, een, echt een hele oude bunker. En tegenwoordig uh, ja, is het gewoon een... In, daarom heet het ook de Popbunker. Al die ruimtes erin, daar zitten nu gewoon lekker bandjes te repeteren. En zo. En er is een studio en uh, van alles. Dus uh, dat is een uh, prachtig mooi uh, initiatief. Nou, heel fijn dat dat aan over is gehouden. Want is daar lagen vroeger mijnen voor de torpedo's. zo. meestal ja. ah, ik, ik allemaal. Goed, nou, dan gaan we nog maar een plaatje doen. Kan nog even, net. Kan oh, nog net. Ja. Nou, je had het over nostalgie, hè? Ja. Nou, moet je dit horen. maar I'm singing in the rain. Just singing in the rain.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 Come on with the rain, I have a smile on my face I walk down the lane with a happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain Again. I'm singing and dancing in Singing in the rain. Nou, was dat nostalgisch of was dat niet oh, nostalgisch? Prachtig, ik zie zo filmpje ervoor, maar. Ja, <laughs> Singing in the Rain. <laughs> die plansbui. Die paraplu's <laughs> ja. en zo. Ja, die Gene ja. Kelly was dat. Een grote danser in de tijd. En uh, prachtig, die film. Singing in the Rain, ik heb nog één plaat voor u. En die is van, van Italiaanse afkomst. We zijn voor te goed, omdat ze het Songfestival niet gewonnen hebben. En lekker laag eindigde. <laughs> maar dit is echt Italiaanse muziek. Va pensiero! Dit is Zulguero. Je hadden ze beter kunnen sturen, vind ik. Va oh, Ik een beetje liedje. beledigd dat uh, dat Arabisch getinte liedje daar volgt. Uh, ja. Ik vond het trouwens helemaal niet zo slecht. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Het ik vond het verschrikkelijk. Nou, hoort u nou dames en heren? Ja. Ik niet, hij wie wel. Ja, ik vond het verschrikkelijk. <laughs> maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, de de, de is bekend. En dit was Sugero. En u heeft natuurlijk de melodie wel herkend, hè? want u bent natuurlijk een muziekkenner. En u heeft natuurlijk al lang herkend dat dit de melodie was van het slavenkoor van Nabucco. Van Giuseppe Verdi. Maar dan wel in een uh, wat mooie uh, Italiaanse Tsugero-uitvoering. Ja, nou. Dat zullen we nou eens gaan doen? We gaan naar huis. Ah, ja, het zit erop voor vandaag. Zit we hebben het weer Holland. gehad. Ja. Ja. We hebben het weer gehad. Morgen is Roy hier. En uh, die gaat er ook weer in. Ja, hij moet het alleen doen. Dolly ligt onder het mes morgen geloof. Ja. Dus uh, nou, Roy, succes morgen. En, uh, en Dolly ook succes trouwens. Dolly, morgen. Uh, ook heel veel sterkte manier, morgen. Ja, ook heel veel sterkte en uh, alles wat erbij hoort. Uh, ik ben er weer maandag met Angela. En met jou weer volgende week woensdag. We zien elkaar woensdag. O, we zien elkaar woensdag weer. Wat een feest toch weer. Goed, nou, ik zou zeggen, uh, fijne woensdag nog. Maak er wat leuks van. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Dag.